9 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De schadetaxaties die de NAM na aardbevingen in Groningen maakt... wisselen sterk van kwaliteit. Taxateurs van de NAM gaan er in veel gevallen vanuit... dat bepaalde schade niets met aardbevingen te maken heeft... terwijl dat wel zo is. Dat zegt de vereniging Eigen Huis vanavond in Nieuwsuur. Experts van de vereniging kwamen in veel gevallen op hogere herstelkosten uit dan die van de NAM. In sommige gevallen gaat het om een verschil van tienduizenden euro's. Doordat de NAM de schade onderschat worden huizen niet goed gerepareerd en houden de bewoners een huis vol scheuren, blijkt uit de reportage in Nieuwsuur.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 De Verenigde Staten hebben een dringende oproep gedaan aan de Syrische oppositie... om mee te doen aan de vredesconferentie die volgende week wordt gehouden in Zwitserland. Minister Kerry van Buitenlandse Zaken richtte zich vooral op de Syrische Nationale Coalitie. Die stemt morgen in Istanbul over deelname aan de conferentie. Kerry zei dat de conferentie maar één duidelijk doel heeft. Er moet overeenstemming komen over de vorming van een overgangsregering in Syrië... met politici die door alle partijen worden gesteund.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 WPRO Bureau Buitenland Met Chris Keijnen Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Iedere dinsdag, woensdag en donderdag, dat blijf ik er voorlopig nog maar even bij zeggen, gooien we hier de ramen een uurtje open en bezien de wereld. Vandaag betreft dat onder meer het relaas van een Koerdische Nederlander, afkomstig uit het roerige grensgebied tussen Syrië en Turkije. Heel veel mensen waren gevlucht zonder uh, om genoeg spullen mee te nemen. Slippers of uh, kleren voor de kinderen. Toen dachten we dat het erger dan dat kan niet worden. We zijn nu drie jaar verder en de situatie is alleen maar erger geworden... Zometeen de hele reportage van Edwin Koopman. Eerder vandaag sprak ik met schrijver Arnon Grunberg... die met de Nederlandse Afghaan kader Shafiq door dienst Moederland trekt... aan de vooravond van het vertrek van de buitenlandse troepenmacht daar. En we nomineren onze zevende kandidaat... in de bloedstollende verkiezing van de dictator van het jaar 2013. Een uitgebreid buitenlandpanel tot slot... waarin we het internationaal strafhof, de toekomst van Syrië... en de onderhandelingen met Iran proberen te verbinden. Dat allemaal zometeen in Bureau Buitenland. Maar eerst gaan we naar Turkije. Maandag komt de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan naar Brussel. Het had een mooi bezoek moeten worden... maar het corruptieschandaal dat zijn eigen AK-partij treft... en het ingrijpen van zijn regering bij politie en justitie... Om dat corruptieonderzoek te frustreren... werpt een schaduw over zijn aanwezigheid in Brussel. Aan de telefoon nu Ria Omes, Europarlementariër voor het CDA... en rapporteur over de Turkse toetreding voor het Europarlement. Goedenavond, mevrouw Ooms. Ja, goedenavond. Um, u ontmoet premier Erdogan regelmatig... en gaat hem ook uh, volgende week bij dit bezoek uh, zien. Wat, wat is uw belangrijkste boodschap voor hem? Ik heb grote zorgen. Turkije was uh, sinds 2004 op de goede weg met hervormingen, want dat moeten ze doen. Daar hebben ze zich aan uh, verbonden met Europa. Mm -hmm. Ze moeten rechtsstaat zijn. En bij die rechtsstaat hoort dat ze een onafhankelijke en onpartijdige justitie hebben. Ze moeten de rechten van het individu, de rechten van het collectief... geloofsvrijheid, de burgerlijke vrijheden. Yeah. dat moet allemaal uh, niet alleen in de harten, maar ook in de hoofden van de mensen zitten. Yeah. Dus niet alleen hervormen van wetten, maar ook uh, echt een andere samenleving maken. Dat is de opdracht. En waar die zit uw zorg uit? nu precies? En mijn grote zorg zijn dat uh, de discussie die er is ontstaan naar aanleiding van de corruptieonderzoeken. Mm -hmm. uh, dat men uh, niet alleen de corruptieonderzoeken uh, zou willen stoppen, dan zegt de overigens dat het niet waar is. Mm -hmm. Maar niet alleen dat wil stoppen, maar ook ervoor zorgt dat degenen die zich daarmee hebben beziggehouden, yeah. uh, dat die dat in de toekomst niet meer zouden kunnen doen. Yeah. En wat ze willen is nu de, het hoge college, wij zouden een hoge college van staat zeggen... Uh, dat de benoemingen doet en toeziet... op het functioneren van uh, de rechters en prosecutors... Ja. Met het officier van of justitie... dat uh, dat hoge college... dat dat nu helemaal ontmandeld gaat worden. Ja. En dat was nu net een van de hervormingen... en een van de grondwetswijzigingen in 2010... waar Europa uh, heel veel applaus voor had. Ja, want, daarmee, we heel wat, gelukkig mee want waren. daarmee komt er in feite weer... een einde aan de scheiding der machten in Turkije. Ja, ja. ja. we hebben... ook. Daar als uh, Commissie, van Buitenlandse, Commissie van Buitenlandse Zaken van het Europese Parlement... Uh, samen uh, met ondergetekende als rapporteur... ook een verklaring uitgedaan... waarbij we zeggen van uh, wat jullie nu van plan zijn... Uh, uh, dat moet in elk geval uh, de scheiding der machten in stand houden. Yeah. Uh, de trias politica... Yeah. Uh, als jullie al uh, gaan proberen om wetgeving in te dienen... om die hoge colleges om die te veranderen... dan moet je gaan overleggen met de zogenaamde Venice Commission. Wat is dat? Dat zijn een aantal deskundigen in de Raad van Europa... die um, de rechtsstatelijke aspecten van elke wetgeving kunnen bekijken. En wij ja. vinden dat dat nodig is. Ja. Bovendien moet het voldoen aan alle voorwaarden die we in Europa hebben... ten aanzien van ja. die rechtsstaat. Dit gaat u dus tegen Erdogan zeggen. Maandag, hebt u er ook vertrouwen in... Uh, gezien zijn betrokkenheid bij de hele zaak, dat hij degene is die dit weer op het rechte spoor kan zetten? Ja, ik denk dat dat moet. Ja? Als hij de relatie met Europa niet in de waagschaal wil zetten, dan uh, zal hij uh, toch moeten inbinden. Ja, maar u twitterde vandaag. U twitterde vandaag precies dat, dat u meer vertrouwen hebt in de president. eigenlijk. Nou, jij ja, vandaag of gisteren, ja. maar. Uh, de, de president moet natuurlijk, net zoals bij ons, de koningin, ook die uh, wetten ondertekenen. Ja. En ik, de president heeft daar, denk ik, een probleem mee. Want hij heeft nu al een aantal keren heeft die, uh, de oppositie en ook de AK-partij gevraagd om uh, uh, naar hem toe te komen. Om te overleggen, om te kijken of ze niet een gezamenlijk compromis kunnen, kunnen vinden. Ja. Wat, wat ik, ik wil niet Turkije de wet voorschrijven. Hoe ze het... Die, die staat moeten inrichten. Maar het moet wel voldoen aan de criteria. Dat is die, die, die scheiding der machten. Ja. Dat is die onafhankelijke en onpartijdige justitie. En die onafhankelijkheid en onpartijdigheid, die was er niet voor 2010. Want de, de, de, de hele uh, uh, uh, uh, uh, rechtspraak ja. was in feite in, in handen van, uh, zeg wat nu de oppositie is. Dat is nu veranderd, maar er is een andere afhankelijkheid ingekomen. Nou, dat ja. moeten ze zelf oplossen. En ik heb ze gezegd: van als jullie denken dat de, de Gulen-beweging. Uh, uh, hier uh, partij is en uh, bepaalde colleges heeft overgenomen, dan moet je gewoon naar de rechter stappen. En dan moet je, ja. moet, je, moet je gewoon de reguliere kanalen voor je gebruiken. Goed, ja, nou, het is mij duidelijk wat uw boodschap maandag gaat zijn. Misschien bellen we u volgende week even om te horen wat het antwoord was. Voor nu bedankt, mevrouw Ome. Lijkt me goed. Oké. Okay. Ik dank u. Dag. Goed, dan nu naar Syrië. Islamistische opstandelingen die nu ook onderling slaag zijn geraakt... zijn verantwoordelijk voor een groeiend aantal massa-executies... in het noorden van Syrië. Die kunnen worden bestempeld als oorlogsmisdaden. Dat zei vandaag de hoge commissaris voor de mensenrechten... Navi Pillay van de Verenigde Naties. De Koerdische minderheid in Noord-Syrië... is daarvan in toenemende mate het slachtoffer. Redacteur Edwin Koopman bracht een bezoek aan de 33-jarige Roche Abdel Fattah. Een Syrische Koert die al 13 jaar in Rotterdam woont. en actief betrokken is bij de mensen in zijn vaderland. Luistert u naar het verslag. Hier in het souterrain van je woning komt aangelopen met, uh, met twee grote tassen vol. Uh, ja, toch wel warme kleren. Een beetje winterjassenachtige dingen. Ja, ja klopt. Ja. Dat is een van de dingen dat uh, de Syriërs hier in Nederland doen. Uh, hulpgedurren, kleren. En vooral straks nu eigenlijk in de winter, een vluchtereen Het kan heel koud zijn. Uh, ja. Waar woont jouw familie? In Hasaka. Een uur rijden ten zuiden van Turkije. En hoe groot is de stad? Tussen 600 en 800.000 bewoners. De grote van Rotterdam? Ja. ja, ja. Want hoe lang heb jij je familie niet gezien? Ik denk zo 2007. Oef. Als jij aan, aan Koerdistan of aan jou thuis denkt, welke muziek zet je dan op om je thuis te voelen? Nou ja, bijvoorbeeld uh, Hamad Sego is een uh, Koerdische zanger, muziekmaker. Hij maakte een muziek waar eigenlijk uh, de Koerdische kwestie in, in beeld gebracht uh, met, uh, met, met symboliek. Maar dat de Syrische overheid uh, heeft um, uh, gemarteld en, en daarna is hij uh, in een ziekenhuis uh, overleden. Wat is er precies gaande in syrisch koerdistan De Koerden zitten echt in, in, op dit moment in, in een probleem. De jihadisten die vechten, zijn net zoveel tegen de Koerden dan tegen Assad. En de Turken geven de ruimte aan de jihadisten om de grens te gebruiken. Uh, Turkije wil niet een Koerdische zelfbesturing in Syrië. Uh, waarom is het ineens zo in het nieuws gekomen? Uh, omdat de gevechten zijn veel veller geworden en ook veel slachtoffers gevallen en ook daardoor ook veel vluchtelingen, die, die ISIS en, en, en de islamitische groepen... en iedere kogel die, die zij schieten, krijgen ze drie een uh, plaats uh, voor. Mm. Uh, en de Koerden die, uh, die moeten twee keer over nadenken om die kogel te schieten. Want ze hebben geen wapens? Ze hebben veel minder wapens dan uh, de jihadisten Hoe komt dat? De Koerden staan alleen, terwijl die jihadisten worden gesteund? Ja, ja. Ja, de de Koerden worden niet gesteund, terwijl de jihadisten worden met heel veel oliegeld. Uh, Kuwait, uh, Saudi-Arabië, bepaalde shaiks die, die dit soort groepen steunen. Hoe, hoe komt het dat die jihadisten die groepen nu ineens zoveel ja. macht krijgen? Uh, Assad heeft hun uh, ruimte gegeven. Dat is eigenlijk precies wat Assad wil. Assad kan, kan in één dag hun kampen helemaal vernielen. Maar hij doet het niet. Hij doet het niet. Wat doet hij? Hij bombardeert die dorpen en uh, de steden die gematigd zijn... en die het Syrië willen die de revolutie uh, voor gestart is. Hij gaat dit soort gasten bombarderen... ...en de jihadisten ruimte geven. Hij, hij beschermt eigenlijk zijn ergste vijanden... Ja. ...om de wereld te laten zien wat het alternatief is als hij er niet meer is. Ja, dat is precies wat hij doet. En de koorden zitten tussen twee vuren? En de koorden zitten tussen twee vuren, eigenlijk drie vuren... ...de jihadisten Assad in Turkije. Uh, hier wat, uh, wat tekeningen van uh, kinderen bij de vluchtelingkampen in, uh, in Turkije... Ja. Um, hoe, hoe oud zijn die kinderen? Vijf tot, uh, tot dertien Dat zijn nog heftige tekeningen ja. Je ziet hier uh, militairen staan met hun laarzen op uh, geboeide mannen Die met hun buik op de grond liggen ja. En messen hebben ze ook in hun hand ja. Dat is de realiteit van die kinderen daar Dat is de realiteit van de kinderen En, en er waren ook nog heftige tekeningen Waar eigenlijk uh, uh, verbeeld de, de, de bombardement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 Dat is een Koerdisch tv-station. Ja. Dat is een Kordisch televisie station Dit is het nieuws van vandaag. Ja. Dus we zien hier een, een, een, een herdenking met, nou, toch zegt er wel duizenden mensen. Ja. ja. Voor de slachtoffers die, die gisteren zijn gevallen in Hazaka, in jouw stad. Ja. De beelden zijn vaak... Ja, ja vreselijk. Heel vreselijk en heel, uh, heel vreed. Ik had een aparte Facebook-account... Yeah. alleen om, om de Syrische nieuws te volgen. Yeah. Maar dit heb ik stopgezet, zeg maar. Oh. Uh, Waarom? Uh, ik, ik had bepaalde periodes... Dat ik, dat ik heel erg last van had. Ook uh, uh, slaaploze nachten. En, en, uh, en uh, ja, dat, dat heb ik besloten... om toch uh, dat een beetje te controleren... En, en minder... Bepaalde dingen niet meer te zien? Niet meer te zien, ja. Dus als het het uh, was te erg... Ja, ja. vaak is het te erg en, en soms vraag je af, hoe kan je zo gewelddadig zijn? Dat uh, Ik uh, schrik van mezelf dat ik soms sommige beelden gewoon kon begon te vinden. Hm. Soms echt het afschuwelijk, dat je, <laughs> afschuwelijke beelden dat ik begon gewoon te worden, dat wil ik niet. Met mijn familie probeer ik af en toe hen te bellen. En uh, dat lukt niet altijd. Uh, de ja. laatste keer dat ik hen gebeld heb, was uh, uh, nog uh, begin december. Zullen we eens proberen te bellen? Ja. Maar en dan dat, neemt er niemand uh, op. Dat neemt niemand op. Is het een vast nummer of een mobiel nummer? Het is een vast nummer. mobiel nummer gaat niet in Syrië. Oh nee? Nee, uh, om, o, omdat ook, je ook uh, weinig elektriciteit hebt om je telefoon op te laden. Oh ja. Ja? Maar wij hebben het over een stad van zes... Van zeven, acht, honderdduizend inwoners. Ja, klopt. En daar is dan geen elektriciteit? Geen elektriciteit, klopt, ja. En, en verwarming? Ook niet. Verwarming niet. Het is daar nou nu koud? Uh, het kan vriezen. En mensen zitten dan maar met dekens... en met warme jas Een warme jas binnen, ja. Soms... mensen gaan uh, in eigen huis... Uh, proberen een uh, geïmproviseerde... Ge kachel te maken. Ja. En ze verbranden... Uh, plastic afval... in hun eigen huis. Een tante van mij, die was niet zo gezond. En... Uh, en uh, en heeft ze dat gedaan om, om, om, om, een, uh, ja, om warmte te creëren. En, en is zij ziek geworden en heeft ze niet gered. Zo. Ja, zo gaat het. Waarom samen jullie geen geld in ook om de Koerdische uh, milities zeg maar, te voorzien van wapens? Dat ze in ieder geval zichzelf kunnen verdedigen? Um, dit soort dingen wordt wel gedaan maar indirect. Uh, bijvoorbeeld als je een lid bent van een politieke partij of lid bent van een organisatie, je betaalt je, ma je maandelijke contributie en dan van dat geld kan wapens gekocht worden of kan uh, apparaten gekocht worden. Maar om openbare geldzameling te collecten. doen, collecten, dat ligt heel erg, heel gevoelig. Wittwin in gesprek met de Syrische koerd Abdel Fattah. Van Syrië, of eigenlijk van Rotterdam, gaan we naar Afghanistan. Schrijver Arnon Grunberg was drie keer eerder in Afghanistan... doorgaans embedded bij de Nederlandse troepen... maar nu reist hij rond door het land zonder militaire bescherming. Maar onder poëtische begeleiding van de van oorsprong... Afghaanse dichter Kader Shafiq... Vanuit de hoofdstad Kabul, die zich opmaakt voor de presidentsverkiezingen in april en uit het land dat zich voorbereidt op het vertrek van de internationale troepenmacht in de loop van dit jaar, sprak ik eerder vandaag met Arnon Grunberg en Kader Shafiq. En vanwege het tijdsverschil zei ik toen al goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie zitten nu in een uh, BBC-studio in Kabul. en um, nou, Ik heb begrepen zijn jullie ruim een week nu in, uh, in Afghanistan. Hoe, hoe is het bijvoorbeeld op dit moment in, in Kabul? Wat is jullie indruk van de stad? Nou, mijn indruk is... Kijk, het is natuurlijk, ik ben hier drie keer eerder geweest. Maar ja. twee keer uh, was dat met militairen. En het maakt toch een groot verschil of je embedded bent met een uh, NAVO-leger of dat je naar een stad kijkt door de ogen van een voormalige inwoner van die stad. Uh -huh. Wanneer was de laatste keer dat jij in Kabul was? Kabul 2011. 2011. Ik las een, ja. een, een, een blogpostje van je waarin je uh, Anatolie Lievens aanhaalde... die een redelijk rooskleurig beeld gaf daarvan, uh, Kabul. Ja. Daar was jij het niet bij eens, want je zei... Uh, wat mij betreft is het hier toch een stuk slechter dan de laatste keer dat ik er was. Ja, en hij had natuurlijk ook wel vallen over Helmand... en over het zuiden van Afghanistan, waar ik dit keer niet ben geweest. Maar kijk, de, de, de Afghanen met wie ik spreek... die vertellen mij bijna allemaal, en dat hebben ze ook aan Kader verteld... dat het niet vooruit gaat, dat het steeds slechter wordt. En ze zijn ook heel wantrouwend ten opzichte van hun eigen regering. Ze zijn wantrouwend ten opzichte van de politici... die ze in april kunnen kiezen als nieuwe president. Ze zijn met recht, denk ik, wantrouwend ten opzichte van... De buitenlandse mogendheden, inclusief Pakistan, Iran en Rusland, die zich met hun land bemoeien. Dus ik, ik heb niet echt heel veel hoop hier um, waargenomen. Nee. Het is ook niet echt dat ze denken dat nu een burgeroorlog uitbreekt. En dat gevoel heb ik ook niet. Maar niet dat ze denken dat, niet, dat je na zoveel inspanning, na een zo lange oorlog, dat uh, men het idee heeft dat ik het gevoel heb van nou hier is, hier is echt iets bereikt. Nou ja. Kader Shafik, wanneer was jij uh, voor dit bezoek voor het laatst in Kabul? Ik was anderhalf jaar geleden hier in Kabul en toen heb ik ook nog een filmpje gemaakt, een, een actieonderzoek gedaan naar de participatie van jongeren uh -huh. in, uh, in Afghanistan. En ik heb uh, ongeveer dertigtal jongeren, uh, meisjes en jongens uh, geïnterviewd en een van de vragen was, hey, wat zijn de verwachtingen? Van uh, 2014, hé, van de verkiezingen ja. uh, die naderen. De verkiezingen en het en, jaar waarin uh, de, de, de buitenlandse troepen vermoedelijk uh, allemaal vertrekken. S ja, en wat was in het en, algemeen het antwoord? In het algemeen, ja, naast het klagen, naast de teleurstellingen en, en, en, en het feit dat uh, heel veel jongeren hun vertrouwen kwijt waren in de internationale gemeenschap, hè, die hun de democratie beloofd hadden... die hun de, de een, een stabiele en vreedzame uh, toekomst beloofd hadden... Uh, hadden ze, ook, ze waren ook bang. Maar tegelijkertijd waren ze ook optimistisch... omdat ze geloofden in hun eigen kracht. Ze zeiden, uh, Afghanistan zal nooit meer hetzelfde zijn als uh, uh, in de tijd, de tijd in de tijd van Taliban. Dus Taliban zullen nooit op dezelfde manier een macht komen zoals zij in 96 uh, aan de macht kwamen. Want mensen zijn veranderd hmm. en we zullen ondanks de steun van de internationale gemeenschap zelf en zelf moeten opbouwen. Je merkt ook, die geluiden horen wij ja. uh, nu ook. Ja, en nu als, kijk als, natuurlijk... je als je dat vergelijkt, die antwoorden van toen... met uh, wat jullie nu... want jullie hebben in deze week al allerlei gesprekken gevoerd. Uh, komen we zo nog wel even op met wie. Maar uh, als je dat vergelijkt, hoe, hoe, hoe kijk je er dan nu tegenaan? Nu is er een soort, een soort heel heer, zo, zo, zo stilte. Vandaag ook over dat er weinig over politiek wordt gesproken. Uh, je ziet ook dat er een verrassende coalities zijn tot stand gekomen... Hè, uh, tussen verschillende Mujahideen-groeperingen. Ja. Er wordt weinig gesproken, maar er wordt ook weinig verwacht. Okay. Uh, van iedereen, maakt zich dus op, iedereen maakt zich dus op voor die verkiezingen van, uh, van april. Op die manier, Arno Gunberg, wat is eigenlijk jouw doel met deze reis? Met welk verzoek... Want want ik begreep dat jij naar Kader Shafik toe bent gegaan met de vraag... kan je me meenemen? Wat is je doel met deze reis? Nou, het, doel, het is al een, een project waar ik veel langer mee bezig ben. Ik wilde heel graag met een asielzoeker die Nederland moet verlaten... een Af Afghaanse asielzoeker die het land moet verlaten... terugreizen naar Afghanistan. Dat bleek in praktijk heel moeilijk. Ik heb ook nog een geprobeerd een gedwongen uitzetting mee te maken. Dat, dat zou misschien kunnen, maar dat stopt waarschijnlijk op het luchthaven van Kabul en via via ben ik bij Kader Shafik gekomen die ooit uh, hij, hij is nu Nederlander maar hij was ooit een asielzoeker in Nederland ja. en hij zei eigenlijk met één van ja mijn moeder woont nog in, in Kabul mijn broer ga met mij mee en uh, ik, ik zal je Afghanistan laten zien door mijn ogen deze week heeft hij gezegd dat hij naar zijn land kijkt door mijn ogen. Dus ik weet niet precies. Misschien kijken we naar Afghanistan door elkaars ogen. Ja. Maar het, het doel was zeker... omdat Ik heb natuurlijk al een paar keer over Afghanistan geschreven. Meestal uh, vanuit het perspectief van, van de, van de uh, ISAF. Van de, van de NAVO aanwezigheid hier. Ja. En het leek mij zinnig en interessant... om eens uh, op een andere manier naar Afghanistan te kijken. Wat heb je in die eerste week dan door de ogen van uh, uh, Kader gezien? Wie heb je gesproken? Waar ben je geweest? Nou, we hebben ons... Het was niet de bedoeling om hier een hele, ondanks dat die verkiezingen heel snel komen, een, een, een zeer politieke reportage of een politiek bezoek van te maken. Dus we hebben voornamelijk gesproken met de mensen uh, die, wij, die wij, een museumdirecteur, maar ook een, een geldwisselaar, uh, we hebben gesproken met, met vrienden van Kader die ons uh, mee hebben genomen naar Jalalabad, een stad uh, ten oosten van uh, Kabul. We hebben gesproken met een uh, taxichauffeur, Mazar Sharif. Dus echt zoveel mogelijk met de mensen. We hebben heel erg geïmproviseerd en uh, weinig gepland. En dat gaf ons ook de gelegenheid uh, om bijvoorbeeld uh, onverwacht mee te gaan met een zanger die een videoclip opnam uh, in de Panjshirvallei en die de gast was van een voormalige uh, warlord, van een voormalige krijgsheer... en tegenwoordig commandant die ons daar heeft ontvangen. En met hem heb ik ook gesproken. Ja, de, de Pansiervallei waar uh, de, de grote Massoud ja. vroeger de baas was... voor die vermoord werd. De Tajiken die dan weer de voornaamste tegenstanders van de Taliban zijn. Um, Kader, als jij door de ogen van Arnon kijkt, wat hij zegt... door de ogen van de schrijver, wat zie jij dan? Ja, ik zie gewoon ontzettend veel, want het is, hij, hij, ja, in eerste instantie, ik heb gewoon een geweldige reisgenoot. Uh, uh, en met zijn ogen kan ik gewoon ook stilstaan bij heel veel dingen waar je normaal als Afghaan niet, uh, niet uh, naar kijkt. Ik heb altijd, ik, ik, ik, ik zette altijd de Nederlandse bril van me af, want uh, uh, ik wilde niet met een Nederlandse bril naar de werkelijkheid hier kijken. En deze keer doe ik het wel, uh, dankzij mijn uh, reisgenoot Arnold en wat, en wat zie je dan? En wat zie je dan? Ik zie, eh, ja, ik zie datgene wat ik ook in Nederland zie op afstand. Hè. Dus ik maak continu voor mezelf ook een kostenbatenanalyse. analyse. Wat heeft de wereld eh, aan Afghanistan gegeven de afgelopen jaren? Een simpel voorbeeld: als Arno Groenberger een militair zou geweest zijn, of een ontwikkelingswerker, ik zou niet gedurfd hebben om met hem bij mijn vrienden te verschijnen. Of bij een gewone Afghanen, bij die taxichauffeur, of bij een, een vrouw die, die rondleidt hmm. in het museum. Uh, uh, maar nu durf ik wel. Dat ik, uh, en ze, ze, ze vinden ook leuk dat eindelijk een, een ander soort gewesteling ja. hier is gekomen die oprecht geïnteresseerd is en de, in het verhaal uh, van. Afghanen ja. en Afghanistan. En als je dus die dat... vraag probeert te beantwoorden, wat heeft de wereld Afghanistan gegeven de afgelopen jaren sinds die ingreep na uh, 9-11? Ja, als je kijkt nu bijvoorbeeld de jongere generaties, uh, die zouden uh, een, een, een essentieel deel uitmaken van een democratisch fundament. Als 40% jongeren in Afghanistan op dit moment werkloos zijn, als toegang tot de onderwijs, tot de hoger onderwijs, uh, alleen maar voor. ...de uh, rijke elite... Uh, ...de kinderen van krijgsheren... ...of anderszins... ...als uh, je naar de positie... ...van vrouwen kijkt... Hè. ...vandaag wordt een belangrijk artikel... ...in de grondwet van Afghanistan... Uh, ...namelijk... Uh, uh, ...artikel dat voorkomt... ...dat geweld tegen vrouwen in Afghanistan is... ...dat dat in het parlement... ...niet aangenomen wordt... ...omdat geen enkele partij... ...geen enkele beweging wil nu iets wat... in strijd is met sharia. Mm. Hè, en eh, zeg maar... daar zijn vinger aan te branden... in aanloop van de verkiezingen. Dat zijn dingen die duidelijk maken... dat datgene wat Afghanistan beloofd was... en al die miljarden... Mm. Hè, dus... In Afghanistan wordt ook gezegd, dat Amerikanen alleen al 600 miljard hebben besteed ja. aan Afghanistan. Wat heeft dat opgeleverd? Nou, mag ik dezelfde vraag dan nu even aan Arno Gunberg stellen? Uh, m, m, wat, wat denk jij dat het heeft opgeleverd? Nou, gezien de kosten, niet alleen in geld, maar ook in mensenlevens, veel te weinig. En er werd natuurlijk lange tijd over de Irak oorlog als de foute oorlog en de Afghanistan oorlog als de goede oorlog gesproken. Maar ik geloof dat je grosso modo kunt zeggen dat de resultaten in beide landen ongeveer hetzelfde zijn. In, in Irak uh, zien we nu een volstrekt versplinterd land waar Al-Qaeda eigenlijk misschien nog wel uh, sterker is teruggekomen dan ze uh, eerder zijn geweest. Wat verwacht je dan voor Afghanistan? in 2011 zijn hoog officier van de Bundeswehr tegen mij... dat hun inschattingen waren dat na 2014 in een aantal provincies... de Taliban weer aan de macht zouden komen. Maar hij voegde aan toe, het zal wel een Taliban-leid zijn. Dus dat is dan de winst, dat je een iets gematigdere versie van de Taliban krijgt. Maar zoals Kader heeft gezegd, de grondwet die is aangenomen met steun van het Westen... en onder, met goedkeuring van het Westen, is eigenlijk al een soort Taliban-leid. Ja. Kader, tot slot, jij zei aan het begin, uh, de taliban zullen niet terugkomen. Hoe zie jij dat dan? Ja, kijk, de taliban zoals ze waren. Hè. Inmiddels hebben wij ook, hè. dus Pakistan en, en, die, die volop bezig is om Qatar... waar wij weinig over horen. Hè. Dus uh, via Qatar zorgen dat, het, dat, dat een deel van Afghanistan in handen van taliban valt andere kant, je ziet ook, hè, gisteren eergisteren heeft Hikmatyar, de leider van Hezb-Islami, uh, en een van de, uh, de, de krijgsheren die zij aan zijn met Taliban uh, tegen de huidige regering vocht, ja. die heeft zijn aanhang uh, gevraagd om mee te doen met de verkiezingen, om te participeren in de verkiezingen, ja. want die Mujahideen groeperingen, die zullen weer en om, om eigen belangen te verdedigen... zullen ze gewoon weer een pact vormen. Mm -hmm. en, en, en uiteindelijk, hè, zoals Arnon zegt... de grondwet zorgt ervoor... Dat eh, eh, het land terug naar af gaat. Er zullen gewoon ook coalities worden gesloten. Het land zal overgeleverd worden aan willekeur van regionale krijgsheren, stamoudsten, et cetera. Dus eh, wat democratie betreft en eh, wat sociaal, economische en politieke ontwikkeling van dit land betreft. Zal een, een, een, een ramp worden. Maar een, een, een, een beetje stabiliteit, alle Taliban-tijd, dat, dat, dat geloof ik dat dat, okay. dat, dat zal wel komen in Afghanistan. Goed. Ik wens jullie niet te winnen nog een heel mooi verblijf daar. Bedankt voor dit gesprek. Geen dank. Dank u wel. Arnon Grunberg en Kader Shafik waren dat. Vanuit de BBC studio in Kaboel. Zometeen meer Bureau Buitenland. Nu eerst het nieuws gelezen door Christian Bonenbakker. Dit is Radio 1.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 재미있 de actrice die een verhouding zou hebben gehad met de Franse president Hollande... spant een rechtszaak aan tegen het blad Closer. Dat publiceerde vorige week foto's van het tweetal. De actrice zegt dat haar persoonlijke levenssfeer is aangetast... en eist 50.000 euro schadevergoeding. En de burgemeester van een Italiaans havenstadje... maakt zich zorgen over de komst van chemische wapens uit Syrië. De containers met gifgas worden in Gioia Tauro overgeladen... op een Amerikaans oorlogsschip... om later op open zee te worden vernietigd. De burgemeester zegt dat zijn stadje in de voet van de Italiaans... Laars, niet eens een ziekenhuis heeft om gewonden te behandelen als er iets misgaat. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Goed nieuws uit Iran en omtrent Syrië. Dat komt goed uit, want we hebben later dit half uur onder andere Caroline Roelands Midden-Oosten deskundige. Maar nu eerst iets heel anders. De dictator van het jaar. Wie was de grootste tyran van 2013? Er kan er maar één de beste zijn. Ja, u weet het. Sinds 2 januari stijgt de spanning... rond onze verkiezing van de dictator van het jaar 2013. Rao Castro, Alexander Lukashenko, Omar al-Bashir... Kim Jong-un, Bashar al-Assad en Robert Mugabe... bedunkt dat de lat hoog ligt inmiddels. Vandaag kandidaat 7. Een keurig gekozen dictator, Hun Sen, de eerste minister van Cambodja. Na een korte carrière bij de Rode Kmer in de jaren 60 vocht hij een decennium lang later vanuit Vietnam tegen het moorddadige Pol Pot bewind. En op de vleugels van de uiteindelijke overwinning in 1979... werd hij zes jaar later in 1985 gekozen tot premier. En dat is hij nog steeds, al 28 jaar aan de macht dus. Willem van der Put is directeur van hulporganisatie Healthnet TPO... en komt heel vaak in Cambodja. Goedenavond, meneer van der Put. Goedenavond. U bent nu ook maar heel eventjes in Nederland, geloof ik... Ja, toevallig tussen twee Cambodja-reisjes door ben ik even hier. Goed. <laughs> nou, u bent dus de man om deze kandidatuur te adstrueren. Uh, het is een strakke competitie. Noem toe alsjeblieft puntsgewijs de argumenten... waarom Hun Sen de dictator van het jaar 2013 moet worden. Punt 1. Nou, ik, ik vind het uh, belangrijk dat dat nu gebeurt... want uh, 2014 zal hij als dictator waarschijnlijk al niet meer meemaken. Dus uh, hij is niet bekend genoeg, denk ik... en uh, hij verdient om één keer die titel te winnen. Nou is de moment. Punt 2. Ja, punt twee. Hij was er inderdaad al jong bij, dat zei hij al eerder. Hij is nu al uh, 28 jaar minister-president, maar hij is al 35 jaar eigenlijk aan de macht. Want op zijn 79 was hij al vice-premier. Dus hij is inderdaad door oudere heren in het zabel gehezen en daar zit hij nog steeds. Dat, uh, dat is prachtig. Uh, hij houdt het lang vol. Dat is nummer twee. Nummer drie, en dat is een hele belangrijke, ik heb van alle andere kandidaten, er is er niet één die wonderen kan verrichten. En in 2013, dat <lacht> cruciale jaar, heeft Hoen Sen duidelijk gezegd dat niemand de brandstapel aan kon krijgen waar koning Sihanouk op lag. Die werd in februari gecremeerd. Ja. En de koningin heeft het geprobeerd, de zoon heeft het geprobeerd, twee monniken. En toen kwam Hoen Sen en hij zei dat de geest van Sihanouk naar hem toe kwam om te zeggen, uh, ik kan dit land niet verlaten zonder de hulp van de minister-president. Nog wonderlijke uh, gaven ook. Wat een omgegaan, dictator, dus dan ja. wordt hij nog wel eens heilig. Punt 4 Punt 4 is dat hij uh, met al dat zelfvertrouwen uh, dacht van kijk, uh, ik, ik ben niet bang voor de verkiezingen die er in juli 2013 uh, worden gehouden. Aan hem werd wel van tevoren gevraagd van bent u niet bang voor situaties als de Arabische lente en dat uh, dictators die lang zitten weg moeten gaan. Daarop gaf hij een keurig dictatoriaal antwoord. Hij zei ik zal een oppositie niet alleen verpletteren, ik maak ze allemaal dood. En iedereen die het durft om een demonstratie te houden, ik zal de honden in stukken slaan en ze in hokken opsluiten. Nou ja, te, tegelijkertijd heeft hij zijn grootste rivaal, de oppositieleider uit Londen, uit zijn ballingschap terug laten komen naar Cambodja. En uh, ik vind dat uh, vind ik dapper. Dat ja, is heel mooi. Want, want daarmee liet hij natuurlijk zien dat hij de almacht heeft. Punt 5. Punt 5 is dat hij vervolgens die verkiezingen op een haartje naar gewoon verloor. Uh, met heel veel fraude heeft hij alsnog over het nippertje gewonnen. Maar dat was al zo'n enorme klap in het gelaat dat hij uh, daar eigenlijk niet uh, meer van bij is gekomen. Hè, het het allerergste is dat hij eigenlijk alles had gedaan wat een ouderwets communistische dictator doet. Hij heeft wegen aan laten leggen, heeft dorpjes opgeknapt, heeft mensen cadeautjes gegeven. En dan binnen een paar weken weet zo'n oppositieleider toch nog vrijwel alle winst bij hem weg te slepen. En Hoen uh, is nou eenmaal een wat... Uh, uh, het is een echt Cambodjaanse bijgelovige man. Hij is, uh, het is een, een dictator met angstaanvallen... die soms s'nachts door wat oudere westerse dames... die daar al jarenlang werken, geholpen moet worden... om het schuim van zijn gezicht te vegen. En niet bang te zijn <lacht> dat hij mes in zijn rug krijgt. Oh jee. En uh, uh, uh, ja, en zijn rol is uitgespeeld. En ik hmm. ben bang dat hij 2014 dus als dictator niet meer af gaat maken. Nou, goed, goed dat u hem nu genomineerd heeft dan. Ik weet niet of uw laatste argument uh, de, de, de kandidatuur erg geholpen heeft. Maar in ieder geval een interessant verhaal. Maar hij Heet... heeft nog één. Mag ik nog één boven? bonuspuntje aan hem geven. Bonuspunt, vooruit. Hij heeft een glazen oog. En daarmee kan hij af en toe zo aandoenlijk loensen zoals Johnny Jordaan dat vroeger ook deed. En dat vind ik toch... Uh... Iets heel liefs voor een dictator. Ik weet zeker dat u de jury daarmee weer gecharmeerd heeft. Hartelijk dank voor uw nominatie, Willem van der Put, directeur van Healthnet TPO. Ook ja, volgende gedaan. week gaan we weer verder met deze verkiezingen. Er zijn nog twee kandidaten. En dan op 28 januari komt de jury naar de studio om de winnaar bekend te maken. En de tiran van het jaar 2013 krijgt van ons een enkeltje Den Haag. Blijf de verkiezingen volgen, ook via Twitter, het BBVPRO. Er kan er maar één de beste zijn. Ja, en wat dat enkeltje Den Haag betreft, het lijkt wel een bruggetje. Want we gaan het in ons buitenlandpanel om te beginnen hebben over het internationaal strafhof. Ons buitenlandpanel bestaat vandaag uit Chitske Lenningsma. Zij is freelance journalist gespecialiseerd, gespecialiseerd in internationaal recht. En ik zei het al, Carolien Roelands, Midden-Oosten-deskundige en tot vorig jaar vaste Midden-Oosten-redacteur van de NRC. Welkom allebei. Ja, want... ja uh, Tjitska, om met jou te beginnen. Een, een drukke dag vandaag in Den Haag. Want uh, verschillende tribunalen gingen ofwel van start of weer van start. Het Hariri-tribunaal, al veel in het nieuws geweest de afgelopen dagen... voor de moord op de voormalige premier van Libanon... had vandaag de eerste zittingsdag. Proces tegen de Bosnische Servië Karadzic ging verder... bij het Joegoslavië-tribunaal en bij het internationaal strafhof... Het proces tegen de Keniaan Willem William Ruto. Daar, daar was jij bij vandaag. Ja, ja. daarvoor had ik gekozen. En um, dat was een anti-climax. Uh, want, uh, en deels lag dat een beetje aan mezelf. Ik had vanochtend, toen ik om zeven uur opstond. even op de website moeten kijken van het strafhof. Uh, of de zitting wel doorging enzovoort. Uh, hij ging wel door, maar uh, het eerste uur zou uh, achter gesloten deuren plaatsvinden. Oh. En dat uh, bleek eigenlijk wel. Uh, bleek uiteindelijk niet het eerste uur te zijn, maar tot drie uur vanmiddag uh, te duren. Dus heb je koffie zitten drinken? En uh, ik ben toch wel gebleven, want ik hmm. was nu wel benieuwd wat er dan om drie uur eventueel zou, uh, zou gebeuren. Ik zet nog heel even de zaak neer. Uh, gestart vanwege het verkiezingsgeweld in Kenia in 2007. Toen won de zittende president Kibaki met een krappe meerderheid, maar onmiddellijk daarna braken er rellen uit tussen verschillende bevolkingsgroepen, waar er veel beschuldigingen van fraude, ook diplomaten noemden de uitslag ongeloofwaardig, er sloegen 600.000 mensen op de vlucht, 1400 mensen kwamen om in dat geweld, en William Ruto wordt nu als leider van een van die etnische groeperingen ervan beschuldigd dat geweld te hebben georchestreerd. Toch, waar wordt hij precies van beschuldigd? Dat klopt, hij uh, uh, er zijn uh, door de Eigenlijk is Kenia heeft de kans gekregen, vindt het strafhof... om zelf te onderzoeken wat er gebeurd is en mensen ja. te vervolgen. Dat is niet gebeurd. Dus zei de aanklager van het strafhof, dan komen wij in actie. En in eerste instantie zijn er zes mensen aangeklaagd. En die zijn verdeeld over twee partijen. De twee zeg maar, hoofdgroepen die tegenover elkaar stonden uh, tijdens dat geweld. William Ruto wordt gezien als de leider van één van die twee groepen. Ja. En uh, in der tijd was hij uh, parlementslid en uh, mm, afgezette minister van uh, onderwijs... omdat hij verdacht werd van corruptie. Ja, hoe verloopt het proces tot nu toe? Um, het proces is begonnen in uh, september ja. en het verloopt uh, buitengewoon moeizaam. En waarom? Um, waardoor komt dat? Wat uh, is er moeizaam? De belangrijkste reden is eigenlijk dat uh, getuigen... Uh, althans in de woorden van uh, de aanklager, uh, <kwijnt> zeer onder druk uh, worden gezet geïntimideerd worden en, uh, en ook ongekocht. Ja. En uh, ja, dat is uh, toen het proces echt moest openen in september, uh, bleek ook uh, de lijst van getuigen niet gevolgd te kunnen worden, omdat een aantal getuigen hadden bedankt voor de eer. En ik heb begrepen dat het vandaag eigenlijk hetzelfde was. Het had nu na het kerstreces, uh, had het, uh, hadden we vandaag moeten beginnen met de getuigen. Maar uh, het was de verdediging die erop wees dat um, een bepaalde getuigen, die worden aangeduid met nummers en codes, dat heel vaak anonieme, uh, worden mensen anoniem gehouden om ze te beschermen. Ja. Dat hij eigenlijk al eerder had moeten komen, vandaag ook niet kwam, en wat er mee aan de hand was, en dat er een. ...andere getuige was die de telefoon niet meer opnam. Want wat gebeurde er uiteindelijk om drie uur... toen je wel naar binnen mocht? Um, toen um, hadden de advocaten... ...en de aanklagers het over... Um, ...het schema wat tijdens dit proces... ...gevolgd moet worden. In gaan we... Ja, het is heel technisch hoor. En ja. ik, uh, niet zo, maar ja. he, gaan we drie weken getuigen horen, drie weken uh, vrij om onderzoek te doen... of moet het, uh, moet het een andere verdeling zijn? Nou, dat soort technische dingen. Maar uiteindelijk ging het dus ook wel over die getuigen. En dat is, uh, ja, daar wordt deze zaak uh, enorm door uh, gehinderd. Ja, Daar kom ik zo misschien nog op terug. Maar um, een andere complicatie uh, met dit proces is dat Willem Bruto. Uh, Inmiddels een hoge politieke functie ja. heeft in Kenia. De, de, ja. de andere aangeklaagde is uh, zijn voormalige tegenstander, Kenyatta. Die heeft de laatste verkiezingen en, uh, gewonnen Dat en gewonnen. Ze hebben samen de verkiezingen gewonnen. Hè. Ze hebben eigenlijk. Uh, ze werden in die twee groepen. Ze, werden, hè, ze zijn de leiders eigenlijk van de groepen die tegenover elkaar stonden. Ja. Ze hebben een. Monsterverbond gesloten. <Klacht> en hebben samen de verkiezingen gewonnen. Kenyatta is de president nu. En Ruto is de vicepresident. Ja, waarmee nu dus twee staatshoofden zijn uh, aangeklaagd door het, door het tribunaal. Dat veroorzaakt in, uh, in Afrika veel... Veel ophef, daar hebben we hier al eerder uh, over gehad. Het heeft er zelfs toe geleid dat, dat uh, Afrikaanse landen dreigden om zich terug te trekken. Kenia dreigde zich terug te trekken uit het strafhof. Hoe staat het daar op dit moment? Nou, er is een enorme kritiek in Afrika inderdaad. Er wordt gesproken van een uh, rassenjacht. Um, dat soort termen wordt uh, gebezigd. Um, en Kenia um, uh, heeft inderdaad nogal wat landen met zich meegekregen om die kritiek te uiten. Tot nu toe is geen land opgestapt... Hmm. Er heeft nog geen land zich teruggetrokken uit het of Dat is niet gebeurd. Maar um, je kan je voorstellen dat het um, met de president en de vicepresident met zulke macht in een land... Hmm. Uh, dat het heel erg moeilijk is om die zaken te gaan doen. Ja. Uh, met mensen die de macht hebben over het leger, de geheime politie en de politie. Om daar onderzoek te doen, ja. En politiek, ja. internationaal, uh, hebben, ze wel een, hebben ze wel iets gewonnen. Um, in november kwamen de... De staten die aangesloten zijn bij het strafhof. Dat zijn er 122, waaronder Nederland. In Den Haag bij één. En um, in principe is natuurlijk iedereen gelijk voor de wet. Ook bij het strafhof. Maar daar hebben ze, heeft Kenia toch al voor elkaar gekregen... dat er een amendement is gemaakt op het, zeg maar de grondwet... zou je kunnen zeggen, van het strafhof. Uh, mm -hmm. Het statuut van Rome. Dat mensen met buitengewone taken... Zoals een staatshoofd. We noemen eens wat, president, een vice-president. Ja. Dat soort figuren. <laughs> ja. um, uh, niet permanent aanwezig hoeven te zijn. Nee. Caroline Hollands, dus, je wilde wat zeggen. Ja, ik, ik wou vragen: wie nou dat zo'n proces zin heeft? Heeft het effect? Ontmoedigt het geweld? Of, of wat dan ook? Um, ik, ben altijd, uh, ik, was een be ik ben altijd een beetje cynisch over geweest. Um, totdat. Um, ik iemand, een jurist, hoorde die notabene voor de Keniaanse uh, uh, regering had gewerkt... Uh, in de zaak tegen het strafhof, een, een, een onderdeeltje van die zaak. En die zei, ja, heel misschien. Heel misschien heeft in Kenia het toch wel zin gehad... in de zin van dat de laatste verkiezingen die uh, dus, dus vorig jaar zijn gehouden... dat die eigenlijk vrijwel geweldloos zijn verlopen. Nou, dat vond ik nogal een uitspraak van iemand die zelf... Uh, ja, uh, eigenlijk uh, in ieder geval in dienst is geweest even voor van de Keniaanse overheid en um, ik sprak vandaag ook iemand die zei um, wij dachten altijd dat deze mensen deze politici die zo onaantastbaar zijn en die eigenlijk uh, onze levens zo bepaald hebben waar we nooit kritisch over mochten zijn hmm. dat die nooit um, pardon um, um, ja dat die nooit Gepakt zouden kunnen worden. En die zijn nu kwetsbaarder. Gewreken. En die zijn nu kwetsbaarder blijken heel gewone hmm. mensen te zijn. Ja. Ja. Ik krijg uit je vraag de indruk, Caroline Rolands, dat jij denkt dat het weinig zin heeft. Ja, ja ik bedoel, ik kijk ook naar uh, Sudan, naar uh, de Soedanese president uh, Bashir, die is aangeklaagd voor uh, genocide in Darfur, uh, die in zijn middelvinger eigenlijk opsteekt, uh, geholpen door een hoop Afrikaanse staten. Wij kijken ook naar het Hariri-tribunaal. Dat, uh, dat is. vandaag ja. begonnen is. vandaag begonnen is. tegen uh, verdachten van de moord op Hariri in 2005. Het doel daarvan is in feite om een eind te maken aan de praktijk van straffeloosheid in, in Libanon. Daar zijn nogal wat uh, uh, hoogwaardigheidsbekleders, journalisten, et cetera, opgeblazen. En nooit is er een, een dader gevonden, laat staan vervolgd. En daar moet. Uh, dit proces een, yeah. een eind te maken. Maar ja, je ziet al... een uh, paar weken geleden is weer een minister opgeblazen. Yeah. Um, uh, dat is natuurlijk ook het effect van de, van de Syrië-oorlog. Maar uh, als ik er zo naar kijk... dan denk ik dat... Uh, het je ziet weinig afschrikkende werking. Ik zie weinig afschrikkende werkingen. Maar kan dat er ook mee te maken hebben... Dat, dat die zaken zo ontzettend lang duren... allemaal bij het internationaal strafhof? En, en waar heeft dat mee te maken? Dat het allemaal zo lang duurt dat het, het toch niet... Hè? Je, je kan het nauwelijks dik op stuk beleid noemen, laat ik maar zeggen. Nee, nee, die zaken die duren jaren, echt jaren. En uh, dat heeft deels mee te maken dat... Um, um, het heel moeilijk is om onderzoek te doen in die landen... Um, nou, pardon. Ik heb enorme last van mijn stem. Ik Neem weet, nog een uh, slokje water. Ja, ik, ik zeg het maar eventjes. Ja. Moeilijk om onderzoek te doen, ja. Moeilijk om onderzoek te doen. Um, het strafhof um, uh, doet onderzoek in acht landen. Dus je moet, ze, moet, ze moeten eigenlijk telkens opnieuw uh, zich inwerken... In een, in een nieuwe situatie, in een nieuw land. Um, om nog even terug te komen op op Soudaan. Het is interessant, hè? Het, het, het, In Soudaan zijn voor Soudan zijn zeven mensen aangeklaagd door het Strafhof. Mm. Um, Bashir is er eentje van um, voor genocide en uh, daarnaast nog uh, twee ministers en een Janjaweed-leider. Maar er zijn ook drie rebellenleiders leiders uit Darfur aangeklaagd, waarvan er um, eentje vrijwillig gewoon uit het strafhof is gekomen... is inmiddels vrijgesproken, omdat er te weinig bewijs tegen hem was. En uh, een derde is uh, of een tweede is uh, onlangs... Uh, of uh, vorig jaar omgekomen bij, uh, bij de strijd. Um, en tegen de derde daarvoor, zijn leider... begint een proces uh, dit jaar. Dus uh, ja, uh, uh, het, is allemaal heel, het is volgens mij heel erg moeilijk... om er hele grote... Uh, uitspraken over te doen, omdat ik denk dat het per land echt ja. wel verschillend zou kunnen zijn en ja, ook een, kan je een verzoeningsproces tegenwerken. Ja. Uh, ja. Er zijn natuurlijk een hoop voorbeelden van landen waar een, een akelige oorlog is geweest en waar uiteindelijk een verzoening is tot stand gekomen en een compromis. Maar als je dreigt met dat strafhof op de achtergrond, dan denken bepaalde leiders, denken, nou ik vecht maar door, want. Uh, uh, anders uh, word ik naar Den Haag getransporteerd. Nou, misschien kan ik nu dan even de verbinding maken. naar een, Dat is inderdaad natuurlijk een van die heikelijke... Een naar Libië eigenlijk. Nou, en naar Syrië, Syrië wilde ik. Ja. Nou. Een van die heikele punten. Het, het, de balans tussen gerechtigheid ja. en uh, verzoening. Wij spraken elkaar gisteren op een bijeenkomst over Syrië. Daar was ook iemand van Amnesty International. Die zei, een van de belangrijkste eisen van Amnesty op het ogenblik... is dat Assad aangeklaagd moet worden uh, voor het internationaal strafhof. Terwijl jij gisteravond juist zei... dat de enige oplossing op dit moment ligt in... proberen een akkoord te sluiten met Assad. Die twee standpunten lijken mij niet te verzoenen. Um, nee, dat <laughs> nee, denk ik ook niet. Nou, ik, ik, uh, ik zei net even Libië... Hmm. waar natuurlijk uh, uh, vrij snel al... Uh, aan het begin van de opstand van de rebellen tegen Gaddafi... Uh, werd besloten om Gaddafi uh, aan te klagen voor het strafhof. Huh? Toen was er geen enkele reden meer... Misschien was hij er al niet, maar helemaal geen reden meer voor Gaddafi om, om te met de, st de strijd en... te staken. Hij volgt door tot het zeer bittere einde. Hmm. Um, bij Assad zie je dat de internationale gemeenschap heeft besloten om niet weer die fout, hè, als je het als een fout ziet, uh, te maken. Dus Assad, uh, hoewel hij al uh, bijna drie jaar geweldige oorlogsmis drijven pleegt en, en, en uh, misdrijven tegen de menselijkheid... daar is geen enkele aanklacht tegen. Dat heeft gewoon een politieke reden. Ja, sterker nog, uh, jij opende er vandaag jouw kant mee, de NRC. De uh, Amerikaanse kant stond al een paar dagen eerder. Uh, er is naar buiten gekomen dat uh, westerse inlichtingendiensten... al een tijdje uh, aan het praten zijn met het regime Assad... om informatie te krijgen over buitenlandse jihadisten in Syrië. Ja. Met andere woorden, het gesprek met Assad is al lang op gang. Ja, nou ja, sowieso is natuurlijk Assad, althans zijn, zijn regime... is uitgenodigd voor de vredesconferentie tussen aanhalingstekens... die uh, binnenkort volgende week in, in Montreux gaat uh, beginnen. Het is ja. uh, uh, dus wat dat betreft uh, natuurlijk wordt er gepraat. Ik denk dat dit toch iets anders is. De, de inlichtingendiensten die, gaan, die hebben gepraat of praten met het regime van Assad... Daar zie je dat de extremisten op de achtergrond, die, of niet zo op de achtergrond... de extremisten die een, een dominante rol zijn gaan spelen in die Syrische opstand... Uh, een dusdanige bedreiging ook voor Europa zijn gaan uh, vormen. Dat, dat uh, autoriteiten hier hebben besloten... we uh, moeten toch maar eens kijken, gegevens uitwisselen... met uh, het regime in Damascus om mm. te voorkomen dat wij hier in Europa met, ook met een heel akelig probleem komen te zitten. Maar uh, dat soort uh, afspraken worden ze zelden gemaakt... zonder dat er dan ook iets terugkomt. Wat zou, wat zou de ruil zijn in dit geval? Um, ja, nou, hoe bedoel je? Nou, dit uh, is als, als wij Assad uh, vragen om mee te werken... om inlichtingen te geven over die buitenlandse jihadisten daar... dan zegt Assad, dus goed als ik dan van jullie... Nou ja, kijk, je ziet al dat <lacht> tegen de achtergrond... van die opkomende Al-Qaeda-groepen, Assad... Um, wat, uh, uh, wat netter begint te worden... hoewel hij natuurlijk een, een, een buitengewoon onnette strijd voert. Het, uh, hij heeft uh, aan, de, ja, aan het natuur gewonnen... eerst door zijn medewerking aan de ontmanteling van zijn gifgasprogramma... programma nadat hij eerst duizend burgers door gifgas had gedood. Ja. Maar hij is vriendelijk bedankt door uh, de Amerikaanse minister Kerry... Uh, nadat hij had ingestemd met uh, de ontmanteling van zijn gifgasprogramma. Dus al, kijk eens, hier ben ik een heer... in, in tegenstelling tot die extremisten. Ja, het, uh, je ziet toch een beetje de hele uh, positie van de wereld... ten aanzien van, niet van de wereld, maar van het Westen... ten aanzien van Assad licht veranderen. Niet ja. dat iemand ook uh, vindt dat hij zo, zo aan de macht moet blijven... zoals hij nu aan de macht is... Maar het, uh, wat je in het begin wel, za wel zag... dat iedereen uh, opriep, westerse leiders opriepen... tot het einde van het regime. regime dat, zie je niet, ja, het dat wordt, hoor je niet meer. Dat nee. hoor je absoluut niet meer. Het is een compromis ja. dat wordt gezocht. Wat, wat, en dat wat... is dus... Niet een strafhof. Nee, wat, wat, wat er van die onderhandelingen volgende week in Geneve komt... dat is nog afwachten. Uh, John Kerry niet deed, deed er eerder op de avond een, een dringende oproep aan de oppositie... om in ieder geval te komen. Waar ik hem niet over hoorde, een tijdje terug was er nog een beetje sprake... van dat Iran misschien een plekje op een bankje aan de zijkant zou krijgen. Uh, hoe, hoe, hoe staat dat er nu voor? Nou, voorlopig uh, staat dat er niet voor. Het, uh, uh, er zijn dertig landen uitgenodigd, uh, waaronder landen zou ik zeggen, die, waar je niet heel veel mee opschiet... bij uh, deze conferentie, Denemarken en, en, en dergelijke. <lacht> um, ja, niks, Ach, niks ten nadelen nee. van Denemarken. Nee. Nee. Qua... In soms weer wel. <lacht> ja, ja. <lacht> um, maar uh, je zou zeggen, een land als Iran... dat ruimschoots is betrokken bij de oorlog aan de zijde van Assad... Ja. dat het nuttig is om op zo'n conferentie met zo'n land ook te praten... om te kijken of je via hen druk op... Uh, Assad zou kunnen uitoefenen. Maar um, dat uh, is niet gebeurd. De Amerikanen willen er toch niet van weten. Hoewel er sprake is van een lichte ontspanning... tussen ja, Amerika en, en Europa en Iran over het uh, uh, nucleaire programma... Ja. Maar het, het is toch nog steeds een brug te ver. De, de politieke Syrische oppositie... Die, de, die morgen moet besluiten überhaupt als of ze mee te doen... die verzetten zich daar met kracht tegen. Hm. Saudi-Arabië wilde er niet van weten. Die mogen wel meedoen. Hoewel duidelijk is dat zij... Uh, althans, uit het golfgebied, de steun voor de jihadisten, voor die extremisten ja. komt. Dus het is eigenlijk een, een, een beetje een, een merkwaardige zaak. Zou ja. ik zeggen. Nou goed, even door over Iran dan, want je zei het al: die toenadering. Er is een, een, een voorlopig akkoord over dat nucleaire programma. Dat treedt aanstaande maandag in werking. Dan worden de sancties uh, verlicht... en dan moet Iran inderdaad de verrijking van uranium terugbrengen... van 20% naar, naar uh, 5%. Um, gaat, dat, gaat dat werken? en? Het is natuurlijk tot stand gekomen nadat de hier als gematigd... steeds gepresenteerde president Rouhani is gekozen. Komt het echt daardoor dat dit akkoord er nu ligt? Of had het onder Ahmadinejad ook kunnen gebeuren? Nou, ik denk dat in de diplomatie is de toon ook heel belangrijk. En de toon van Ahmadinejad was uh, uh, nogal schril, zal ik maar zeggen. En uh, alleen al door die toon nam hij, en door wat hij zei op die toon... Hè, dat, uh, uh, allemaal uh, buitengewoon merkwaardige zaken en, en zeer radicaal. Uh, door wat hij zei uh, schrikte hij iedereen af. Er was heel weinig neiging om met dit Iran te onderhandelen. Er waren onderhandelingen en op zich, daarom is die vraag zeer terecht... heeft Ahmadinejad min of meer beloofd te doen wat nu gaat gebeuren, gebeuren namelijk... Uh, dat ze bevriezen of beëindigen van het verrijken tot 20%. Hm. Hij zei ook, dat hoeven we eigenlijk helemaal niet te doen. Alleen het was uh, met hem uh, slecht kersen eten. Dan kwamen er uh, uh, anti israëlische of wat dan ook uh, uitspraken uit. Ja. En, en, uh, ik denk dat de toon heel belangrijk is. Ja, de maar... huidige president is echt... Heel anders. Ja, maar dat. in die zin is het dus ook niet vreemd... dat de, de opperste leider, de man die de werkelijke macht heeft in Iran... dat hij dit proces tot nu toe steunt. En waarom doet hij dat? Nou, um, Iran is natuurlijk in een heel akelig isolement terechtgekomen... onder Ahmadinejad door zijn schrille toon. En um, uh, het is duidelijk dat... Uh, nou die sancties werden steeds harder en harder en harder. De economie van Iran heeft daar zwaar onder geleden... Um, wat je denkelijk ziet is een, een poging om uh, de bevolking toch wat te paaien... door uh, te proberen, die, door concessies aan het Westen, ja. um, die, die, van die sancties af te komen. Maar wel met dien verstanden dat Iran nooit zal afzien van, van het verrijken echt, als programma. zodanig. Nee. Dus dat is een eis die bijvoorbeeld Israël, Saoedi-Arabië, het, het Amerikaanse congres stellen... Ja. Um, maar de, waar uh, Iran nooit toe bereid zal zijn. De onderhandelaars zelf, dus de P5 plus 1... Amerika, China, Rusland, uh, Frankrijk, Engeland en Duitsland... Um, zijn zo langzamerhand wel bereid... Ja. de facto bereid uh, te er, het uranium verrijken te erkennen. Als, als Iran, ja, als Iran uh, wel kern, een kernmacht is, wat betekent dat? Uh, als ze uh, wel een kernwapen... Of ja, een kernwapen wapen hebben. Wapenmacht zouden hebben. Nou, de, uh, ik denk waar uh, Israël het meest voor beducht is... is niet zozeer wat ze wel zeggen. Dat Iran dan meteen die bom op, op uh, Jeruzalem zal gooien. Want dan is Iran totaal vernietigd. zelfvernietiging het, natuurlijk. Uh, het is absoluut geen zelfmoordregime, uh, wat wel gezegd is. Maar wat wel dan het geval is, is dat uh, Israël het alleenrecht het nucleaire alleenrecht kwijt is in het Midden-Oosten. Ja. Nu, hoewel ze nooit erkennen dat ze het hebben... weet iedereen dat zij een hele belangrijke kernwapenmacht zijn, Israël. En als Iran daarbij komt, veranderen de verhoudingen doorslaggevend. Ja. Ik denk dat en, dat het grote probleem en is. En of dit akkoord gaat werken is nog allerminst zeker. Want inmiddels is de druk uit het Amerikaanse congres... om ja. de sancties zelfs te verscherpen... Ja. Ja nogal weer toegenomen. Ja. Dat lijkt me ook niet ja. handig in zo'n onderhandelingsproces. Nee, dat, uh, dat is natuurlijk, het is aan beide kanten. Maar ik denk dat het aan, aan de kant van Amerika, aan, aan, aan deze kant zal ik maar zeggen, de, de, de tegendruk nog zwaarder is dan in Iran, waar je natuurlijk ook havik hebt zitten, die helemaal geen concessies willen doen aan uh, het westen. Maar voorlopig de oppersleider wil, wel. dus die, Hij is in staat, hij is Eigenlijk ook een dictator van het jaar. Ja, nomineer er nog een. We Die hebben er al zoveel. <laughs> ja, Hij okay. is wel in staat zijn havik in te tomen. En ja. het is maar de vraag of Obama dat kan. Oké, okay. goed. Dit was uh, ons Buitenlandpanel. Dit was ook Bureau Buitenland voor, uh, voor deze week. Hartelijk bedankt, Tjitske Linksma en uh, Carolien Roelands. Zometeen langs de lijn gepresenteerd door Henry Schut... om twaalf uur nog meer VPRO te horen vanavond... in het culturele magazine... dat tegenwoordig iedere nacht wordt uitgezonden van twaalf tot twee. Nooit meer slapen, gepresenteerd door Pieter van der Wielen... en vandaag is daarin te gast de dichter Alfred Schaffer... die uh, ook bij ons in de uitzending vaak aanwezig is geweest. En zo'n prachtige ode aan Mandela heeft geschreven... toen die overleden was. Wij zijn er volgende week, dinsdag weer. Bedankt voor nu en hopelijk tot dan. Zo'n 3000 jongeren worden jaarlijks behandeld... in een gesloten jeugdinstelling. Mijn gedrag was gewoon niet goed. Ik was agressief of ik luisterde niet... En...